Middernacht, het is vrijdag 11 maart. Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Libië is een Grieks militair vliegtuig geland dat de drie Nederlandse militairen moet ophalen. De drie werden anderhalve week geleden opgepakt bij een poging twee mensen te evacueren. Het is nog niet bekend hoe laat het vliegtuig terugvliegt naar Athene. De bedoeling is wel dat de militairen zo snel mogelijk naar Nederland terugkeren. De Nederlandse regering wil de vrijlating nog niet bevestigen. Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar is gevallen over het vertrek van het ziekenhuis. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde een motie van wantrouwen die mede was ingediend door de collegepartijen CDA en VVD. Het medisch centrum Alkmaar maakte vorige week bekend dat het grotendeels weggaat uit de stad. In Waard komt een ziekenhuis. In Alkmaar blijven alleen polyklinieken over. Een meerderheid van de raad vindt dat het college te weinig heeft gedaan om het ziekenhuis in Alkmaar te houden. In een vijfde van de stembureaus in Flevoland... moeten de stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen opnieuw worden geteld. Dat is de conclusie van een onderzoekscommissie van de provincie. Er zijn in veertig stembureaus fouten geconstateerd. Van die veertig stembureaus waren er 37 in Almere. De VVD in Flevoland had om een hertelling gevraagd... omdat er meer stempassen waren ingeleverd... dan dat er stembriefjes in de bussen zaten. Voor de VVD, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren... kan dat net het verschil betekenen voor een restzetel... Waar de ontbrekende stembriefjes zijn gebleven is een raadsel. De bezuiniging op het mbo-onderwijs voor 30-plussers gaat niet door. Het kabinet wilde deze groep hun mbo-opleiding zelf laten betalen. Maar met name in de zorgsector volgen veel oudere studenten een mbo-opleiding. En zij zijn de komende jaren hard nodig. In een alternatief voorstel staat nu dat voor het overgrote deel van de oudere studenten geld beschikbaar blijft. Maar de duur van de bijdrage wordt wel beperkt. Ook gaan werkgevers een deel van de opleidingskosten betalen. Het weer, vannacht opklaring in het noorden, bewolkt en regenachtig in het zuidoosten, minimaal tussen 2 en 5 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 8 tot 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goeienacht. Morgenavond wordt in het gemeentemuseum in Den Haag... de tentoonstelling James Ensor Universum van een fantast geopend. En ik heb gisteren al even door dat universum mogen wandelen. De schilderijen die stonden nog tegen de muur. Uh, niet alles was er al, maar wat is het toch een voorrecht... om samen met de conservator, met je neus op die kunstwerken te kunnen zijn. Te kunnen genieten van het kleurgebruik, de vormen, het, uh, het gebruik van licht en donker. En inderdaad ook de, de fantasie van James Ensor. Hoewel zijn naam het niet doet vermoeden heeft deze onconventionele kunstenaar zijn hele leven in het Vlaamse Oostende gewoond. En het was in veel opzichten een bijzonder mens. Daarom verheug ik me heel erg op uh, dat wij het er nu uitgebreid over kunnen gaan hebben. Uitgebreid over hem, uitgebreid over de kunst, over de tentoonstelling. Uh, te gast is de directeur van het gemeentemuseum in Den Haag. Een man die uh, dat ruim twee jaar geleden op jonge leeftijd werd. Hij is nog steeds jong, dus kun je nagaan hoe, hoe jong die twee jaar geleden wel niet moet zijn geweest. Uh, een man ook met een duidelijk verhaal over kunst, maar zeker ook over commercie. En dus iemand met wie ik het niet alleen over James Enser ga hebben vanavond. Benno Tempel, hartelijk welkom in Kazeluna. Dank je. Goedenacht ook. Uh, jij, jij werkt in een prachtige omgeving, met steeds weer nieuwe tentoonstellingen en, en dus heel veel kunst om je heen, maar ook een prachtig gebouw. Hè? Het, het laatste gebouw van Berlage. Ik, ik begreep gisteren dat hij het niet eens uh, helemaal uh, opgeleverd heeft gezien, dat hij overleden was voordat het klaar was. Um, ja, trouwens, als u thuis een indruk wilt krijgen van dat museum... dan kunt u even naar onze website gaan. Want er is een filmpje gemaakt door El Speek, waar dat museum en ook het opbouwen van de tentoonstelling... En, en trouwens ook Benno Tempel te zien is. Dus dat is wel de moeite waard. Uh, en Maar wij gaan het er nu over hebben. Benno, uh, hoe loop jij nou als directeur door die zalen... waar zo'n tentoonstelling wordt opgebouwd? Nou, dat, natuurlijk, uh, dat doet vooral de conservator, in dit geval Doede Harman. Maar dat is natuurlijk een feest. Je beschrijft het net zelf al, Klaas, dat als je daar rondloopt... en je ziet die werken op de grond staan... Ja, voor ons is het een soort uitpakken van, uh, van cadeautjes. Ja. Natuurlijk. Er staan van die enorme gele koffers. Ja, Daar zou ik ook wel een paar van willen hebben. Ja, ja. En, en daar komen ze dan allemaal uit. Daar komen ze uit en dan, uh, dan draai je ze om en dan zet je ze tegen de wand. En, kijk, het mooie moment is natuurlijk altijd, en ook het spannende van de tentoonstelling... je weet wat er komt, je hebt de werken al eerder gezien... Maar op dat moment komen ze allemaal samen. Ja. En dan is het toch de vraag van wat je in je hoofd hebt bedacht... de twee werken die we naast elkaar gaan plaatsen... want dat gaat zo mooi samenwerken. Dan zie je soms toch van, verrek, die ene lijst, dat ben ik helemaal vergeten... die is inderdaad afschuwelijk en, ja. en die past helemaal niet meer... naast die andere lijst van het andere schilderij. Ze slaan elkaar dood als het ware daardoor. Dan moet je toch wat anders verzinnen. Dus lijsten kunnen elkaar doodslaan. Een lijst kan elkaar doodslaan. Kan, kan, kan een ander schilderij uh, detoneren of doodslaan. Dus dan moet het in de praktijk toch weer anders dan je in theorie allemaal bedacht had? Er zijn altijd wandjes waar je mee moet gaan schipperen. Sommige wandjes hangen zich vanzelf. Dan komen er twee werken bij elkaar en ja, die zijn voor elkaar gemaakt, als het ware. Dat is net een relatie, dat pang, dat vonken springen er vanaf, zeg maar. En andere, ja, dat is. Uh, dat knalt elkaar de, de, ramen, de, de, de ruimte uit. Het grappige heb ik er nooit over nagedacht, een, een wandje hangt zich vanzelf. Ja, som, van ja zelf, bij ons zelf. het gebouw zeker. Dat, ja. dat pand helpt er echt bij. Nou, het was mooi. We gaan even luisteren naar het antwoordapparaat. Dat is gisteravond ingesproken door Harm Edens. Er is één nieuw bericht. Dag met Harm. Ik ben een groot bewonderaar van het bontes, soms vreemde werk van James Ensor. En Klaas, ik wil van Benno Tempel weten... zou je voor mij en voor alle luisteraars... jouw lievelingswerk van Ensor willen beschrijven? Nou, dat is een, uh, je begon meteen? toch ja, voordat hij uitgesproken was? Ik moet ook meteen zeggen, het is wel moeilijk kiezen. Maar er is wel één werk en uh, dat vind ik fantastisch. Uh, We gaan even het boek erbij nou, maken. De... Pak even de catalogus bij, maar ik kan hem ook uit mijn hoofd wel uh, omschrijven. Uh, het, is een, uh, het is een heel klein werk. En uh, dat is verrassend, want hij is helemaal vol. Er staat enorm veel op. Het is, een, ja. uh, het is een stadsgezicht. En vanuit een hoog standpunt kijk je naar beneden... Op, op, een, op een straat eigenlijk, langs de huizen. Um, het heet uh, Muziek in de Vlaanderen. Oh, dat is met dat muziekkorps? Ja. Oh ja. En uh, je ziet links vooraan ook nog een deel van de Belgische vla vlag. En die hele straat... is het Dit is bladzijde 122. Kunt u thuis even meebladeren. En, uh, de hele straat is volgepakt met inderdaad een optocht... van soldaten in een, in, ja. een, in, een, ja, in een soort parade. En het mooie daarvan is vind ik, is het uiteraard het kleurgebruik... dat meteen in het oog springt. Het is heel kleurrijk. Uh, je, je zou bijna kunnen zeggen dat Enzo... voornamelijk vrolijke kleuren gebruikte. Maar wat er zo mooi aan is, vind ik... is dat het ook heel kinderlijk is. Het is, heeft iets heel naïfs... En uh, dat hoor je niet vaak als je over Enzo iets leest of, of als er over Enzo gesproken wordt. Wat is het naïef hier volgens jou? Nou, het is een beetje vereenvoudigd weergegeven, zou je kunnen geven. Hè. Kunnen zeggen, op, op die manier teken je als kind een huis of een straat. Het is een beetje met de lineaal getekend. Het lijkt, lijkt de, bijna met de lineaal. Het lijkt bijna een beetje knullig. Maar als je zijn tentoonstelling, als je onze, de tentoonstelling bij ons in het gemeentemuseum ziet, dan zie je dat hij echt goed kan schilderen en tekenen. Dus hij doet dit opzettelijk. Ja. Hij gaat opzettelijk. Uh, een beetje ja, uh, naïef kinderlijk zou je bijna kunnen zeggen tekenen. En daardoor krijgt het een enorme kracht, maar daardoor wordt het ook meteen een, een beetje een, een, een karikatuur. Dus je voelt meteen dat als je naar kijkt dat hij die parade niet helemaal serieus neemt, uh, daar zit dus door die manier van tekenen, door die stijl, voel je al meteen dat hij eigenlijk een beetje een draak steekt met deze geuniformeerde mannen, die hier natuurlijk allemaal heel belangrijk lopen te wezen door het ja. straatjes. Snap je snapt eigenlijk meteen wat, wat voor soort optocht dat is. En ieder mannetje is inderdaad speciaal getekend. naar ja. Ja, achter is het wat vager aan het worden. Ja. Maar het zijn ontzettend veel. Zijn er, het, het, die hele straat is volgepropt. Ik bedoel, Amsterdam op Koningen, daar is er niks bij. En uh, nou ja, dat vind ik gewoon heel mooi, hoe hij dat doet. Hoe die, die, ja, dat hij die, dat, dat, die dat straatbeeld zo vol weet te proppen op een klein oppervlak. Ja. Uh, en daar toch uh, iets heel uh, leesbaars van kan maken. Hè? Want je kan je ja. ook voorstellen, als je zo'n klein schilderijtje... Het is niet zo heel groot, het is uh, 24 bij 20 centimeter. Bij 19. Ja, dus het is echt een, een, klein, een klein dingetje... Uh, het is ongeveer zo groot als het boek, zou je kunnen zeggen. Ja. En daar, daar, daar piegelt hij in. En dat, dat vind ik wel heel. Ja, dat, ja, dat vind ik mooi. Dat geeft ook iets aan van, omdat het zo vol volle humanisch die was daarin. Hè? Hoe, hoe die daarop aan het doorwerken was. Zou je mijn favoriete schilderij... Tenminste, ik weet een van de favorieten. Dit vind ja. ik een heel mooi schilderij. Dat is ah, ja. van, van de. Van, uh, van Willy Finch. Dat is ja. iemand die, die op de kunstacademie in Brussel... heeft leren kennen volgens mij. Ja, Finch is een belangrijke uh, uh, Belgische kunstenaar. Uh, een van de neo-impressionisten, zoals het dan heet. Hè. Dus Net zoals Sura en Signac, van die stippelaars... die naar het oh, impressionisme ja. kwamen. Die had met penseel dat allemaal stipjes. Pointy list, inderdaad. En dit is een heel mooi uh, sfeervol schilderij. Uh, Ik vind het ook mooi, trouwens. Ja, ja dat is waanzinnig. Maar dat, het is nog een, een stijl die... Uh, als mensen Enzo kennen, kennen ze vooral zijn groteske stijl... Ja. wat ik het zo maar noem. Met maskers en met zo. Met maskers, kleurrijk, een beetje de draak steken met, met, met de machthebbers bijvoorbeeld. <lacht> Dit is nog een uh, periode daarvoor, zijn eerste periode... waar hij heel erg realistisch werkt. En uh, tegelijkertijd uh, is hij daar ook heel erg met kleur bezig, maar veel minder met contrastrijke kleuren. Ja, Zoals, het is minder later, fel, ja. Het is veel minder uh, fel, en het schreeuwt minder... maar het is veel meer in een soort sfeer gehouden... en daardoor heeft het een hele mooie poëtische lading vaak. En, en, en Amprofiel de kunstenaar Amprofiel weergegeven... Ja. Zit, die zit daar dan weer te schilderen. Ja. En daar zit een schilderij in, dat schilderij... Ja. En dat is een schilderij wat er ook weer hangt gewoon, ja. dus dat bestaat ook. En dat is de, de oma, geloof ik, ja. die die geschilderd had. Ja. En als voorbeeld heeft hij dan een schilderij van Ferdinand Bol, hè? Ja. waarvan hij toen dacht dat het Rembrandt was. Ja, dat is natuurlijk uh, erg mooi om te zien dat, dat in dit schilderij eigenlijk heel veel uh, verhalen over uh, Enzor eigenlijk samenkomen. En op de tentoonstelling hangt dit portret van Finch natuurlijk ook naast dat portret van die grootmoeder. Ja. Dus dat is ook heel mooi dat je eigenlijk in dat ene schilderij al naar het schilderij daarnaast verwijst. Ja. Een soort droste effect zou je kunnen zeggen, in een uh, tentoonstelling. Maar het mooie is van, uh, van Enzor dat hij grote voorliefde had voor de Nederlandse 17e eeuw. En daar besteden we ook aandacht aan in de tentoonstelling. Want het is natuurlijk een uitgelezen kans. Enzor in het Nederlands museum. Dan moet je ook wat aandacht geven aan zijn invloed die hij heeft ondergaan van, Nederlands of ja. van Nederlandse kunst. maar ja, Als je dan kijkt over uh, de kennis op dat gebied. Van de Nederlandse 17e eeuw, of nog beter, wat er aanwezig was, bijvoorbeeld in Nederland. Uh, ja, dat is soms uh, schrikbarend. In het Rijksmuseum hadden ze op dat moment zelf geen Rembrandt. Ja. Voor 1900. In 1900 hebben ze pas hun eerste landschap van Rembrandt aan kunnen kopen. Uh, en wat je natuurlijk ziet, is dat uh, er veel uh, fatieve toeschrijvingen, en, laat ik ze anders zeggen, veel vervalsingen in de omloop waren. Het Rijksmuseum bezit onder andere een Frans Hals, die destijds nog gezien werd als een Frans Hals. Tegenwoordig zien we het als een kopie. Ja. Maar toen werd hij nog gezien als een Frans Hals. En deze werd en... toen nog gezien als Rembrandt? Uh, ja, ja. Hij dacht dat dat een Rembrandt was. Nou, Rembrandt, dat weten we ondertussen, hij had een enorme school. Ja. Hè, veel kunstenaars die bij hem werkten. En uh, er waren dus ook veel kunstenaars die uh, een schilderij schilderden... waar Rembrandt gewoon zijn naam onder zette. Of waar Rembrandt deels aan werkte. Ja. En uh, ja, soms worden zijn schilderijen uh, tamelijk recent, in de, in de afgelopen 10, 20, 30 jaar... zijn ze afgeschreven als zijn er niet meer van Rembrandt. Ja, grappig. Dus wat weten we nu van, uh, uh, van ja. Ensor Hall? Uh, hij, hij, hij schilderde die groteske dingen waar veel mensen van kennen, die, die maskers. Uh, die, die zijn moeder verkocht in het souvenirwinkeltje onder de ruimte waar hij schilderde. Uh, hij had een, een veel realistischer periode in het begin. Hij schilderde ook veel natuur toen, hè? Ja, veel, uh, veel, veel landschappen, maar ook vooral. Hij woonde in Oost Oostende, dus niet onbelangrijk. Ja. Uh, Bel Belgische badplaats, net zoals Den Haag, een, een stad aan zee. Uh, en wat je dan ziet is, dat ken ik van Den Haag ook, dat is zo belangrijk dat zo'n stad aan zee ligt voor het licht. En zeker voor een kunstenaar. Ja. Uh, Hedendaagse kunstenaars die ons bezoeken in het gemeentemuseum, die als, ze, als ik even met ze buiten lopen, zeggen ze: Oh, het is hier toch mooi licht? Uh, en dat, dat dat is ander licht dan in een, in een stad uh, die, die niet, niet zo dicht bij de zee ligt. Ja, cool. En dat zie je ook in de schilderkunst van, uh, van Enzor heel duidelijk. Hij heeft gekeken naar dat licht, dat typische licht van een stad aan zee. En je ziet dan ook dat hij heel veel marines heeft geschilderd. En dan heb je dat hele mooie omvloerse licht ook in... dat uh, een bepaald soort kleur en uh, ja, een, soort, een bepaald soort uh, uh, uh, atmosfeer eigenlijk creëert in die schilderijen. Ja. want hij was bekend om zijn kleurgebruik. Het uh -huh. heet een colorist, geloof ik. Ja, een, ja, ja. Echte colorist, een echte colorist. Is is colorist ja. en, uh, en ook om het gebruik van zijn licht, licht en donker. En da daarin leek hij ook een beetje op Rembrandt, heb ik wel eens begrepen. Ja, nou, en dat is, was ook zijn grote voorbeeld. Rembrandt uh, was eigenlijk vanwege twee redenen zijn grote voorbeeld. Vanwege dat licht-donker gebruiken, dat lichtgebruik van Rembrandt. Dat kennen we allemaal. He. Waar komt het licht bij Rembrandt vandaan? Dat is eigenlijk een van de spannendste dingen waar je altijd naar kijkt... als je naar een Rembrandt kijkt. En waar hij ook heel erg door beïnvloed was uh, ten opzichte van Rembrandt, of wat de invloed was van Rembrandt op Enzor, is um, de expressieve kracht van Rembrandt, zijn uh, schilderijen. En Rembrandt was in die zin niet een mooi schilder, maar was iemand die zocht naar de menselijke emotie, de ja. menselijke expressie. En dat is ook iets wat Enzor enorm aansprak en wat je ook bij hem heel duidelijk terugziet in zijn schilderkunst. De expressie. De expressie. Bijvoorbeeld bij de eet. Bijvoorbeeld de Oestereetse. Uh, een uh, fantastisch portret. Ja. Het is ook heel Belgisch. Van zijn zus, hè? Van zijn zus. Uh, ik vind het ook zo mooi omdat ze dan natuurlijk. Dat heeft hij in een aantal schilderijen. dat het om lekker eten gaat. Het gaat om oesters. Het mm. gaat om goed eten. Echte Belg, dit. Echte Belg, die durft te genieten van, ja. een, uh, van een lekker bordje op tafel. Ik heb er. Um, Pagina 93. En uh, ja, dit is een heel mooi schilderij. om een aantal redenen. Um, uh, je ziet een hele volle tafel waar uh, zijn zus alleen aan zit... met achter haar een kabinet uh, uh, waar wat boeken op liggen. Uh, het is een mooi gedekte dis met een, een boeketje uiteraard, een fles wijn. Uh, zij, zij heeft een aantal oesters er uh, liggen. Er ligt uiteraard ook een uh, stukje brood bij, en een uh, citroen. En wat ik er zo mooi aan vind is dat het heel huiselijk is, heel intiem. Uh, en tegelijkertijd... Uh, uh, ondanks dat het realistisch is, heeft het ook heel veel te maken... met wat de impressionisten deden. De impressionisten hebben ook dit soort scènes geschilderd heel veel. Uh, en uh, ja, ja, je voelt gewoon dat... en ondanks dat hij daar in Oostende zat... en niet bijvoorbeeld in Brussel, toch een beetje meer het centrum van de wereld in België... Ja. dat hij, ondanks dat hij in Oostende zat, op de hoogte was... van wat er in het buitenland gebeurde en van de moderne kunst. Ja. En ja, het is, het is heel mooi hoe die vrouw daar in alle aandacht... Uh, Verdiept is in het eten van die oesters. Maar toch was iedereen hier niet enthousiast over? Of niet iedereen hier enthousiast over? Nee, Het werd niet echt begrepen, toch? Was, nee. Dit was heel vernieuwend. Ja, wat is dit nou voor een onderwerp? Dit is toch geen onderwerp om te schilderen: een vrouw die oesters eet? Uh, sowieso, vrouwen, ja. <lacht> Weet je wel, dat was niet zo echte echt een onderwerp. Nee, vrouwen. Nou ja, niet, niet in de zin zoals je dat uh, op deze manier doet. Niet een, een, een eigentijdse vrouw in die, in die tijd mm -hmm. die gewoon haar dagelijkse dingetje doet om het even populair te zeggen. Hoezes eten een dagelijks dingetje nou ja, in Oostende. In Oostende zeker, denk ik wel. Maar uh, het probleem was natuurlijk voor uh, dat veel van die vrouwen... Uh, zeker ook jonge vrouwen, uh, je zou bijna kunnen zeggen... Uh, niet mochten leven. Ja. Uh, die moesten binnenblijven, die moesten, zeker als ze niet getrouwd waren. Die moesten, dit was decadent eigenlijk. Nou, Dit was niet decadent, maar dit was een, een, een banaal onderwerp. Dit was geen verheven onderwerp. Hier ja. zie je niet een vrouw die bezig is met uh, uh, nobele zaken. Hier zie je niet een vrouw... uit de arbeidersklasse die bezig is met haar werk... wat ook wel weer aardig is om naar te kijken als bourgeois... Hè, dan kan je ervan genieten. Van, nou ja, dat je dat, dat je dat zelf niet hoeft te doen. Maar dit was gewoon een vrouw uit je eigen klasse die aan het eten was. En dat was afgebeeld in een schilderij. Wat wanstaltig. Wat, wat, wat, wat ja, en dus had hij problemen. Daar komen we straks nog wel even op terug, want hij had soms problemen om uh, aan tentoonstellingen mee te doen. omdat mensen dit niet allemaal even zeer waardeerden. We hadden het net over dat hij invloed uh, heeft ondergaan van, van Rembrandt bijvoorbeeld. Van de oude Nederlandse meesters. Op zijn beurt heeft hij heel veel andere kunstenaars weer beïnvloed. Hè? Ja, het was een voorloper. Absoluut. En uh, het is heel makkelijk om te zeggen meteen Jan Toorop. En met name dat realistische werk, want dat is niet alleen realistisch geschilderd, maar het is vooral geschilderd met een hele bijzondere techniek, namelijk met de paletmes. Dus niet ja. met een penseel, maar met een je zou kunnen zeggen met een soort mesje, met een groot mes waarin je klodders verf op kon smeren en kon je heel pasteus heel dik die verf op het doek aanbrengen. En dat heeft de jonge Jan Toorop enorm beïnvloed. Dus ook wel Want dat in... was niet zo vaak voorkomend in die tijd? Uh, nee, in die tijd schilderde hij veel meer met penseel. Maar iemand die dat wel bijvoorbeeld ook kon doen, was Rembrandt. Ja. Oh, ja. En, en dat is weer de aardige link natuurlijk, waar je dan meteen wel weer aan moet denken. Dus in die zin heeft hij dan Toorop beïnvloed, maar hij heeft ook bijvoorbeeld Picasso beïnvloed. Nou ja, en uh, wat ik zelf heel interessant vind, is Picasso natuurlijk, maar ook Munch. Maar ook denk eens aan iemand als Kandinsky. En we hebben vorig jaar natuurlijk een hele mooie tentoonstelling gehad in het gemeentemuseum Kandinsky. De Blauwe Rijter. Ja. Uh, nou, dit is, zou je in die zin ook in diezelfde sfeer van tentoonstelling kunnen plaatsen. Wederom een kunstenaar waar het expressionisme heel erg belangrijk is. En juist dat element van die maskers en die groteske voorstellingen, dat spotten, uh, dat spottende in, in, in die schilderijen met uh, met name de machthebbers, dat was iets wat uh, de moderne kunstenaars enorm aansprak in Enzo. En zijn kleurgebruik. En zijn kleurgebruik, uiteraard. Zijn contrastrijke kleurgebruik, waar die zonder. Je zou kunnen zeggen, knipperen van een oog uh, fel groen durfde te gebruiken... en dat over een oranje masker heen durfde draperen. Ja. Uh, ja, dat was voor die tijd ongehoord, dat deed je niet. En Enzo deed dat wel. En uh, we weten dus ook dat bijvoorbeeld Kandinsky Enzo bezocht heeft... Ja, uh, om uh, zich ook, te uh, laten inspireren. Ja, ik, ik denk zelfs, want hij was toen al lang beïnvloed door hem... en hij kende het werk al. Ik denk eigenlijk om zijn waardering voor de kunstenaar uit te spreken. Om ja. te zeggen, meneer Enzor, ik ben een groot fan van u. Zo zou hij het bijna kunnen zeggen. En, en had je het had je dan uh, leuk als je bij James Ensor op bezoek ging? Nou, ik denk dat je wel een onvergetelijke dag uh, beleefde. <laughs> en dan uh, dan, nou ja, je hebt natuurlijk dat weer meteen wat anders van, uh, dan Oostende, dus je hebt Oesters... Ja. Uh, <laughs> Uh, uh, uh, het is vooral een hele, hele macabere man... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, markante? markante man, dank je. Een markante man geweest. Uh, macaber zeker niet. <laughs> uh, en dat zou je kunnen gooien op het Bel... Uh, zoals wij er vaak over praten over Nederland, over België. Die gekke Belgen. Ja. Uh, maar ik denk dat je nog iets anders niet mag vergeten. Hij was zoon van een Engelsman. En ik zie er ook heel duidelijk... De, ook die naam. het excentrieke Engelse erin. Uh, het excentrieke gedrag dat je in Engeland... altijd nog tot op de dag van vandaag tegenkomt... in bepaalde uh, kringen... D Volgens mij is dat ook echt iets wat in Enzo zat. Uh, en dat, ja, dat, dat zie je dus ook in hoe hij daar leefde en hoe hij mensen ontving. Hij ontving mensen dan inderdaad in het souvenirswinkeltje... van zijn moeder en zijn tante. Ja. Dat vol hing met snuisterijen, met maskers, met Japanse prenten... met Japanse beeldjes, Ch Chinese beeldjes. Uh, daar speelde hij, als je geluk had, ook nog even op het harmonium... Uh, wat erg leuk is om te vermelden, want er is een filmpje gevonden, ja. recent. Dat is, bij je, gisteren gezien, um, dat is een waanzinnig filmpje, Dan zie je een aantal bezoekers. Het is niet helemaal duidelijk wie het zijn. Het zijn een paar Belgische burgers die op bezoek gaan bij, uh, bij Enzor. Verzamelaars ook van zijn werk waarschijnlijk. En hij speelt dan een deuntje op zijn harmonium. Ja, ze voor duwen hem echt naar dat harmonium ja. toe. Want ja. dan is hij al bijna, bijna dood, toch? Dus ja, dit, vlak is, voor zijn dood. dit is in, uh, volgens mij in 48, Dus echt zo'n ja. beetje een jaar... Hij is in 1949 overleden. Ja, zo, zo, want hij leeft er van 60 tot 49. Ja, 48, ja. 1860 ja dus tot hij is oud geworden ook. Ja. En dus dit was echt op het eind van zijn leven. en dan, ja, Hij moest daar ook een beetje voor je zijn kunstje weer opvoeren. Maar dat heeft natuurlijk ook mee te maken... dat hij dat kunstje heel vaak opvoerde... en er ook een soort mythe van heeft gemaakt. Ja. Maar die vingers gingen nog hartstikke snel voor een Dacht ja, dacht dus Hij moet in. veel hebben geoefend. Ja. Maar het was, het was zo'n bezienswaardigheid. Dat niet alleen Kandinsky hem bezocht, de kunstenaars. wat je kan voorstellen. maar ook bijvoorbeeld iemand als Albert Einstein. bezocht Enzor in, en uh, in Oostende, in België. Maar, maar het was ook een beetje een rare man. Heel ijdel. Ja. Kon niet tegen kritiek? Uh... Ja, kon niet tegen kritiek. Maar daarom zei ik ook excentriek Engels. Daarom haalde ik dat ook aan. Ik denk dat dat erin zat. Uh, we hebben een aantal hele mooie foto's op de tentoonstelling hangen. Of bij de tentoonsling hangen. Bijvoorbeeld dat je met een soort, dwars, met een soort panfluitje bovenop een schoor ziet zitten. Um, in catalogus ook, omdat de toonstellingen zijn mooie foto's... waar hij dan bijvoorbeeld ja, een beetje uh, malot gekleed op het strand zit... waar hij iemand heeft ingegraven. Ja. Uh, o, oh, dat is die Brusselse vriend volgens Ja, dat, uh, inderdaad, uh, dat klopt, ja. U, maar... um, ah, en uh, ja, dat zijn gewoon hele mooie beelden die de man ook wel, denk ik... Uh, karakteriseren als inderdaad een, een, een, een zonderling uh, in de positieve zin van het woord. En als je die schilderijen bekijkt, dan begrijp je dat ook wel. Uh, dit, dit, die schilderijen die ontstaan niet gewoon... Uh, uit, in de geest van een, van een doorsnee uh, burger, om het zo te zeggen. Uh, je moet daar behoorlijk wat fantasie voor hebben. Je moet wat durf voor hebben. Maar je moet vooral niet bang zijn om tegen schenen te schoppen. En dat was hij absoluut niet. Dus wat hij nee. niet alleen in het dagelijks leven... maar vooral ook in zijn kunst deed... was zonder moeite, vriend en vijand, uh, de spot meedrijven. En waarom, waarom uh, voelde hij die, die spot? Nou, ik denk dat, voor mijn gevoel heeft dat bijvoorbeeld wel uh, deels te maken... met de, je zou kunnen zeggen, Belgische traditie. Denk aan Breugel, maar denk ook bijvoorbeeld aan de verhalen van Tijl-Uilenspiegel. Uh, of denk aan België vandaag de dag. He, dat land waar het maar niet lukt om een regering te vormen... totdat het bijna kluchtig wordt. En je ziet ook wat de Belgen allemaal aan ludieke acties ja. verzinnen. Die worden bijna kluchtig. Ja. En dat is een element dat in, in de Belgische samenleving... op een bepaalde manier uh, toch altijd wel aanwezig is... Uh, zeker als buitenstaander zie je dat wel snel, denk ik. Hebben we daar wel oog voor. Hugo Claus heeft er ook fantastisch over geschreven. Uh, en Enzor uh, leefde in dat België... en ergerde zich ook aan die machthebbers die inderdaad dat land op die kluchtige manier bijna ook uh, bestuurden. En dan ja. natuurlijk niet alleen de politieke machthebbers, maar ook de kerk bijvoorbeeld, of het leger. En zo beelde hij ze dan ook af. En zo beeldde hij ze dan ook genadeloos af. Ja. En, en nog even over die miskenning waar we het net over hadden. Uh, mensen zeiden, die vonden... Nou, die vond het maar zo zo. En, en daardoor kon hij ook heel vaak zijn werk niet tentoonstellen. En Dat gebruikte hij ook echt. Hè? Dat, dat, dat, ja. dat dikte hij ook lekker aan. Die miskenning die vond hij die wel ja, prettig. Ja, nou, het is heel mooi om te vertellen dat hij bijvoorbeeld... Uh, in, in, in Brussel ook actief deelnam aan het kunstenaarsleven. En daar tentoonstellingen organiseerde, waar hij zelf aan deelnam. Maar bijvoorbeeld ook uh, Van Gogh te zien was... Ja. Is dat van Levin? Ja, dat is van Levin. En volgens mij is dat ook de tentoonstelling waar een schilderij van Van Gogh ging... het enige schilderij dat tijdens zijn leven is verkocht. Volgens mij was dat ja. daar in Brussel. Ja, want die Levin dat was een, een groep kunstenaars die, die kwamen bij elkaar... en die, die organiseerden samen tentoonstellingen. Tentoonstellingen. Van hun eigen werk uiteraard... maar ze nodigden ook kunstenaars uit het buitenland uit. Ook Nederlandse ja. kunstenaars. En voor hen was dat een soort noodzaak, omdat hij een heel veel andere... Musea niet mocht hangen. Nou ja, niet, niet zozeer musea, maar je had in die tijd uh, tijdelijke tentoonstellingen. Die werden georganiseerd, maar daar moest je werk voor insturen... en een jury beoordeelde dat. En die jury, ja. zeker nieuw lichterij, werd al heel snel terzijde geschoven. Dus ook dat realisme van hem in het begin, toen hij nog jong was... In, in, toen hij een twintiger was, dat soort werk vonden ze nog zo'n oester-eetsters vonden ze eigenlijk nog afreus. Ja, dat kon niet, dat ja. mocht je niet in het, uh, dat mocht het gewone publiek eigenlijk niet uh, zien. Dus dan moet je noodgedwongen maar je eigen tentoonstelling slim organiseren. Het aardige is bij Enzor eigenlijk, en dat is het kunstenaars niet vreemd, dat hij op een gegeven moment zijn eigen mythe gaat creëren. Zelfs op het moment dat hij populair is, dat hij verkoopt, dat zelfs werk van hem al in musea te zien is of opgenomen is, blijft hij maar. Strooien met berichtjes naar buiten toe, uh, in brieven of in verhalen... Uh, dat die eigenlijk uh, weer een keer uh, afgekeurd wordt. Of dat ze me moeilijk doen ja. op een tentoonstelling. Zelfs op sommige punten weten we dat hij pertinent onwaarheid sprak... omdat hij dan zelf helemaal niet inzond. Ja. Uh, dus hij, ja. hij manipuleert dat ook. Ja. Hij houdt die mythe houdt... van die miskunde, miskende kunstenaar ook een beetje groot. En een leugentje mag dan best. Een leugentje voor best veel, letterlijk. Hè? Ja, ja. Maar gaan we even over die maskers... Um... Ja. Er is ook een kindertentoonstelling, De Grote Maskerade. Maar we hebben ja. het nog over zijn beroemdste werk misschien. In ieder geval het beroemdste werk dat bij jullie hangt. Uh, dat heet De Intrige niet gehad. Dat, ja. dat zijn allemaal personen met een soort maskergezicht. Ze hebben niet eens meer een masker voor. Maar het hele gezicht is een soort masker geworden. Die maskers, die haalden die, die voorbeelden althans uit, uit de souvenirwinkel van zijn moeder. Ja. En waarom vond hij dit nou zo mooi? Nou, ik denk wat, uh, wat Enzo aanspreekt. En niet alleen maskers, maar ook skeletten bijvoorbeeld. Of doodskoppen die hij schildert of opneemt in zijn schilderijen. Dat klinkt een beetje macaber misschien. en Toch heb je dat gevoel, ikzelf tenminste... niet een macaber gevoel bij het werk van Enzo. Uh, het is juist kluchtig, zoals we al eerder zeiden. Het is, het is geestig. En wat je eigenlijk ziet dat hij doet... is dat hij iets gebruikt wat meestal uh, een hulpmiddel is... om jezelf te verhullen. Ja, je zet een masker op... Om uh, even niet herkenbaar te zijn. Kijk naar carnaval. Uh, je verkleed je en je kan even doen wat je, wat je normaal gesproken niet kan en mag doen. Want je bent eigenlijk onherkenbaar door je vermomming. Hier gebruikt hij de masker eigenlijk omgekeerd. Hij gebruikt de masker om de menselijke zotheden te ontmaskeren. En dat vind ik heel mooi. Maar hoe werkt dat dan? Nou ja, door die maskers uh, worden het hele grimasachtige gezichten. En uh, uh, zie je dat hij in plaats... Als je een gewoon burger zou schilderen... Dan, ja, dan moet je wel heel veel... Kijk, in, in literatuur kan je schrijven... Hij zag eruit als een gewoon man, maar hij misdraagde zich. En hij ja. had te liegen en te bestelen. Dat kan je in een schilderij niet schrijven. Dus je moet andere middelen gebruiken om toch een menselijk... Uh, uh, uh, uh, en dat zegt hij dus eigenlijk met die maskers? Dat zegt hij eigenlijk met die maskers, maar ook met die skeletten. Dat zegt hij ook door de handelingen die die dingen doen. Uh, die skeletten vechten bijvoorbeeld om een, om, een, om, een, om een been als het ware. Die vechten om een opgehangen uh, pop... Ja, uh, ja uh, ook heel mooi vind ik het uh, zelfportret. Ik weet niet of het een zelfportret is, maar in ieder geval... De schilderen, het schilderende skelet. Dan zie je een, een skelet met een waanzinnig mooi blauw pak Zelfspot. Ontzettende zelfspot. Ja. In een vol atelier staan schilderen. Ja, als ik dat schilderij zie, dan komt er vanzelf een... zelfs als ik hem niet zie, komt er een glimlach ja. op mijn gezicht. Het is zo geestig. En die maskers die gebruikt hij dus ook. Daar heeft hij een enorme zeggingskracht in gevonden. En het mooie is dat hij dat eigenlijk gedaan heeft... voordat mensen als bijvoorbeeld Picasso... Afrikaanse maskers gingen gebruiken, vanwege die expressieve kracht. Ja, die, er zijn ook maskers bij jullie op de tentoonstelling ja. uh, die worden getoond. Vanaf zaterdag, en dan is het geopend voor het publiek. En er is ook een kinderafdeling, een kindertentoonstelling. Daar is ook een kinderboek bij gemaakt en de grote maskerade. Ja, van Marije Tolman. En uh, dat uh, past in de serie die wij maken met uitgeverij Leopold. Uh, het gemeentemuseum maakt sinds uh, vorig jaar kinderboek... Kunstboeken. Ja. Dit is al deel 5 in de serie. En ja, wederom is het een, een, een zo'n mooi boek geworden. Uh... Ik ben blij dat ik kinderen heb, want ik kan ja. dus. Uh, voor vanaf welke leeftijd is dit? Nou, kijk, met, met, met voorlezen. Dat, nou ja, ik begon er al mee toen ze twee waren. En eigenlijk is dat een beetje voor de leeftijd want, vier tot zes, zegt men. Er zijn wel wat moeilijke woorden. Er zit he? wat moeilijke woorden, maar. Kijk, bij tekeningen, bij illustratieboeken gaat het ook vooral om de afbeelding. En ik merk dat gewoon zelf aan kinderen heel vaak dat. Ook al staan er wat woorden in die ze niet volgen. Ja. Uh, ze gaan wel mee in die fantasiewereld. En dat is heel mooi. En waarom doen jullie dat? Die, die kinderen erbij betrekken? Nou, als ik heel eerlijk ben, uh, een beetje uit schaamte. Uh, kijk, een heel belangrijk onderdeel van een museum... een museum is een publieke, openbare instelling... een heel belangrijk onderdeel voor, van ons is educatie. Mensen vertellen over kunst en ze daar wat over meegeven. En uh, dat is ook een woord dat in alle musea gebruikt wordt. Educatie is belangrijk. Ja. Maar als je kijkt wat er in Nederland gebeurt... dan alle Nederlandse musea samen... maken misschien 300 kunstboeken per jaar... en er zat nooit een kinderkunstboek bij... Ja, en dat vind ik vreemd. Als je aan de ene kant praat over educatie... en zegt dat het belangrijk is voor kinderen onder andere... Ja. en je doet daar niks aan... ja, dat... Dan, ja, dat, dat, dat, dat is, toen schaamde ik me echt. Dus toen dacht ik, toen ik directeur werd in het gemeentemuseum... en sprak met hoofd educatiejet uh, ja. van overeen... toen hadden we het erover van... Dat gaan we doen. Dat gaan we doen. En Jet Schreeuw, dat, dat wil ik al zo lang. Ja. Laten we dat meteen gaan doen. En het is ook hartstikke leuk. Wat voor die kinderen worden, want er staat ook een tafel. Daar kunnen ze zelf schilderen. En dan komt er een enorme ja. band. Waar allemaal kunstwerken van kinderen bij komen te hangen. Dus dat is zeer de moeite waard. Ik ben met enorme penseelstreken. Nou, door het leven van Enzo. En het werk van Enzo. heen. Misschien is het nog leuk om één ding te zeggen de n vanaf zaterdag te zien. En ook de kindertentoonstelling. Maar er is een kinderopening volgende week zaterdag. Dus niet aankomende zaterdag, maar die week erop. Om twee uur s middags. Dus ik zou zeggen, kinderen, verkleed je en kom... Uh... Schilderen. Ko kom naar het gemeente en Schilderen. Uh, ja. gaan, gaan we nu even naar muziek van jou. En, en daarna praten we dan even door over het museum... en wat je daar allemaal voor plannen mee hebt. Ja. Wat voor muziek heb je meegenomen? Uh, ik heb een, uh, een nummer meegenomen van uh, een Amerikaanse jazzmuzikant... Roland Kirk... Uh, die vooral bekend is vanwege zijn uh, saxofoonwerk. Maar de, hier speelt hij op uh, dwarsfluit. En uh, ik vind het een ontzettend mooi werk. Maar ook heel geestig. En daarom heb ik het ook uitgezocht. Omdat wij natuurlijk Mondrian hebben waar we soms misschien nog wel over praten. Maar vooral ook omdat Enzo zo geestig is. Dit is Serenade to a Cuckoo. En hij begint met een koekoeksklok. En nou ja, dat is een geniaal begin volgens mij. Hartstikke leuk, maar we gaan weer toch weer even doorpraten. Ja. Die Ronald Kirk was dit, met die koekoek en de fluit. Uh, want de gast in doen naar Benno Tempel... de directeur van het gemeentemuseum in Den Haag sinds twee jaar. En je bent nu 38, dus je was 36 toen je directeur werd. Ja. Waarom wilden ze jou? Uh, goeie vraag. Uh, nou, ik, uh, dat, ik weet natuurlijk niet exact wat daar de reden van is... Uh, of hoe ze dat geformuleerd hebben in de commissie onderling... Maar ik denk omdat uh, dat ik met een heldere visie kwam van hoe ik vond dat zo'n museum of dit museum uh, zou moeten functioneren en uh, gerund zou moeten worden. Hoe, hoe moet dat dan? Nou, wat ik, wat ik onder andere heel belangrijk vind, is dat je heel goed beseft als museum, zeker als museumdirecteur. Dat het niet jouw speeltje is in de zin van de collectie is van mij. maar dat het een collectie is die van het, nou in dit geval van de gemeente de Haag, maar eigenlijk van het volk is. Hè? Dat ja. van het van het bezoek van het publiek is. En dat je ook op die manier uh, zo'n museum probeert te leiden. Dat je zegt van nou, we doen niet alleen wat, wat we zelf leuk vinden. maar we gaan ook kijken, en durven dat breder te trekken. en zeggen van nou, we vinden dat het belangrijk is dat er een bepaald soort kunst in Nederland voor het Nederlands publiek te zien is. Maar hoe werkt dat dan? Ga je dan de staat op om te vragen wat ze graag willen zien? mensen in uh, Nou, bijvoorbeeld. Je kan, je, kan, je kan natuurlijk enquêtes houden... maar je kan ook gewoon uh, uh, uh, uh, nadenken, je hersenen gebruiken. En uh, als je ziet dat uh, wij in Nederland... denk meteen op een sprongetje... als je ziet dat we in Nederland, de Nederlandse musea... heel lang geen klassiek moderne kunst meer hebben getoond... dus dan heb ik het over mensen als Kandinsky, James Ensor, hier bijvoorbeeld dan nu wat er aankomt... Zezan, uh, uh, wanneer is het de laatste keertje... Matisse tentoonstelling in Nederland zag... allemaal van die fantastisch grote kunstenaars die op zich heel goed bij de Nederlandse grote musea passen... omdat we dat in onze collectie hebben, ja. eh, zie je niet in Nederland. Omdat we elitairder willen zijn? Nou, Wilden ik denk en... wel omdat op een gegeven moment Nederlandse musea, de grote Nederlandse kunstmusea... hebben gedacht van ja, maar dat is al bekend en dat is al gedaan... en wij kennen het al en wij zien het ook al in New York ja. en we zien het al in Parijs. En als ik weer een keer reis naar Berlijn, dan zie ik het ook... Maar dan denk je vanuit wat je zelf ziet en al de reisjes die je onderneemt. Maar dan denk je niet vanuit het publiek. Ja. En, volgens... en moet het dus iets, uh, iets, iets platter worden bijna? Iets minder elitair? Iets... Nee, het, heeft, gemakkelijker. Niet... Nee, het heeft, heeft niet te maken met plat of elitair of, of makkelijker. Maar het heeft te maken met uh, dat je ook uh, niet alleen voor jezelf bezig bent... maar dat je daar eigenlijk een opdracht hebt. Je, hebt, je zit daar in opdracht van het publiek, zou je kunnen zeggen. Ja. Ik ben wel aangesteld door een commissie, maar uh, wij hebben de opdracht... om die publieke collectie te beheren en die ook te tonen. Maar heeft dat dan ook met het politieke klimaat te maken? Dat het nee. niet voor de elite mag zijn? Nee, en dat... nee, nee. voor mij niet in ieder geval. Uh, ik, ik heb dit al, uh, ook bij vorige werkgevers... heb ik al vaak dit soort tentoonstellingen proberen... en ook kunnen organiseren, gelukkig. Ja. Uh, ik vind het zelf heel belangrijk dat je met onze uh, erfenis... die we in de collecties hebben, dat je daar ook wat mee doet. Het is eigenlijk ongelooflijk dat je... als je naar de grote Nederlandse musea kijkt... die staan wereldwijd... Zijn ze beroemd om hun collecties moderne kunst? Uh, iedereen wil met ons samenwerken. Alleen wat we er niet mee doen is. Uh, daarop aan aan volk, we lenen het heel veel, <laughs> we veel uit. We lenen het heel veel uit, maar we maken er geen <gij> tentoonstellingen van. Ja, dat vind ik onbegrijpelijk. En heeft dat er uh, dan wel mee te maken dat, dat het. Uh, uh... Financieel gezien gewoon een lastiger periode gaat worden. En dat je dus meer mensen binnen moet halen om rond te komen. Nou ja, het is ook duurder om die tentoonstellingen te maken. Dus het snijdt oh. natuurlijk twee kanten op dat mes. Uh, dus uh, voor mij is dat uh, niet het uh, uh, uitgangspunt. Het uitgangspunt vind ik echt dat wij met onze Nederlandse museumgeschiedenis, klassiek, moderne kunst, veel meer moeten tonen. En uh, nou ja, als gemeentemuseum doen we dat dan ook. En, maar hoeveel last hebben jullie toch van, uh, van het geld dat minder wordt, de subsidie die minder wordt? Nou ja, uh... dat, is, dat, is, dat voel je natuurlijk meteen uh, in de zin van dat uh, allerlei... Uh, uh, uh, bij ons gaat 10% weg, dit jaar en volgend jaar ook. Dat is dus ongeveer 8 ton in ons geval. Ja. Dus uh, eerst 4 ton en dan nog eens 4 nee, ton? Nee, nee, 8 ton per jaar. Dus dit jaar 8 ton, volgend jaar ook 8 ton. 8 ton minder nog. Uh, ja. En hoeveel hebben jullie in totaal dan? We krijgen, we krijgen, we aan, subsidie, nee, nee, we krijgen aan subsidie krijgen we 9 miljoen. Oké, okay. ja. Um, uh, dus, dus rond de 10% uh, die weggaat, ja, dat moet je opvangen. Hoe ga je dat doen? Um, ja, je kan moeilijk in allerlei kosten gaan schrappen. Die zitten heel erg vast in musea. Uh, bijvoorbeeld in het beheer van de collecties. Een beetje een technisch verhaal. Maar ja. daar kan je weinig extra uh, op besparen. Waar kan je dan wel wat aan doen? Uh, nou, je kan proberen meer geld binnen te halen. Uh, dat, dat probeer je, maar dat probeer je al zo lang. Dus dat gaat ook niet in één keer dat je zegt van... nou, daarvoor uh, leunden we achterover en deden we maar wat... en nu gaan we het echt proberen serieus aan te pakken. Dus dat is eigenlijk een heel moeilijke opgave. Het is ook een opgave die, als ik heel eerlijk ben... Uh, uh, als dit doorgaat zetten, langer dan twee jaar, is dit niet op te vangen. Nee. Dan maar moet maar je... dan moet je dus veel sponsors binnenhalen. Dat is toch de bedoeling? Nou ja, dat... Uh, en ja, sponsors. Ja, nou, dat, dat doen de Nederlandse musea, zeker de grote, natuurlijk ook al al jarenlang, want die zijn al meer dan, wij zijn al meer dan tien jaar geleden uh, verzelfstandigd. En vanaf dat moment ben je dus echt gaan zoeken naar uh, externe uh, financiering. Zit daar nog veel rek in, denk je? Nee, er zit totaal geen rek in. Sterker nog, uh, dat wordt uh, eigenlijk minder. Dus het wordt aan alle kanten minder? Ja, want het bedrijfsleven heeft natuurlijk ook zwaar op dit moment. Had jij nou ook zulke goede ideeën uh, over deze problemen? Om, om, het, om dit, dit soort problemen aan te pakken? Nou, daar hebben we ook wel een aantal ideeën over... Uh, die denk ik ook, destijds toen ik solliciteerde... ik geloof dat je daaraan ja, Precies. dat uh, de commissie toen ook zei... Van, nou, dat een interessant uh, idee. Uh, ga dat maar eens proberen. Bij? Welke ideeën zijn dus er zo? Uh, bij een idee dat ik uh, nog aan het realiseren dat ik dat, dat nog aan het uitproberen zijn. daar kan ik gewoon niet zoveel over zeggen. Maar, maar uh, nou, uh, gaan maken. dat, je, dat je, uh, je, je spreekt nu vooral over sponsoring. Dat houdt dus in dat het bedrijfsleven wat geld geeft en dan, nou ja, dan ja. maken ze iets mogelijk. Terwijl ik denk dat uh, de musea niet zozeer uh, sponsoring hoeven te krijgen, dus geld hoeven te krijgen van een bedrijf... maar dat ze ook het ge, een bedrijf diensten kunnen aanbieden... waar gewoon voor betaald wordt. Zoals? Nou, je kan allerlei uh, uh, uh, uh, uh, zaken verzinnen, heel simpel. Je kan het... een paar Mondriaans in, in, een, in een bedrijf hangen. In nou, dat, dat, dat denk ik niet meteen aan, maar dat zou eventueel... He. Stel je voor, je zou van alles kunnen verzinnen. Je zou kunnen verzinnen dat delen van de collectie ook... als een soort kunstuitleen gebruikt kunnen worden. Dat zou je kunnen voorstellen. Ja. Um, je kan je ook en als je dat dan tien jaar huurt, dan mag je het kopen? Tegen... <lacht> Bijvoorbeeld, ja, ja, ja. ja dan... Uh, oh, nou, goed, dan goed. Nou. Ben je geïnteresseerd? Ja, ja zeker. Ja, er zijn wat, uh, nou ja, ik weet niet wat, wat, wat van die soort tentoonstelling van jullie zelf is. Maar er zaten wel een paar leuke stukken bij. Even naar, uh, naar Mondriaan. Hè, want die kan je dan misschien ook wel uitlenen. Uh, daar hebben jullie ook plannen mee? Hè? Met... Nou, niet alleen met Mondriaan, maar ook vooral met uh, de stijl. Hè? Dus Mondriaan en de stijl. Een mm -hmm. heel belangrijk onderdeel van onze collectie. We hebben de grootste Mondriaan-collectie ter wereld. Uh, het mooie is... Er is laatst uh, een paar jaar geleden door de Nederlandse overheid gezegd... Van, we willen dat de Nederlandse geschiedenis meer bekendheid krijgt. En we willen dat... Nederlanders meer weten van hun eigen herkomst. Dus er is een kanon de Nederlandse geschiedenis opgesteld. Uh, door geleerden. 50 vensters, zoals dat heet... 50 momenten uit de Nederlandse geschiedenis van heel groot belang. Ja. Drie van die 50 vensters gaan over kunst. Ja. Rembrandt, Van Gogh en de stijl. En ik had het net over schaamte met dat kinderboekje... die maar niet gemaakt wordt door het Nederlandse Musea. Uh, ik schaamde me ook op een gegeven moment toen ik dacht... van Vrek, over de stijl is eigenlijk in Nederland nergens iets. Echt structureels te zien. Rembrandt is goed te zien... Van Gogh, uh, van Gogh als kunstenaar is ja. goed te zien. Maar over de stijl... als groep, als, en dat verhaal van die groep... is eigenlijk nergens te zien. En dat moet het gemeentemuseum gaan doen. En dan gaan jullie een hele vleugel inrichten? En we gaan een hele vleugel inrichten... die speciaal uh, toegericht is over Mondriaan... maar ook over de stijl, dus ook over Rietveld... over Van Doesburg, over al die kunstenaars... die daarbij hoorden en die daar... Uh, contacten hadden met die groep. En dat gaan we doen op een uh, manier... denk ik die heel uh, tot de verbeelding kan spreken. Omdat die durf te zeggen, innovatief is, vernieuwend is. Maar ook vanuit een menselijk oogpunt uh, die kunstenaars en die stroming bekijkt. En niet zozeer vanuit een kunsthistorisch oogpunt alleen maar. Waardoor het weer heel erg boekengeleerdheid wordt. Maar nee, echt vanuit de kunst ook. En vanuit het gevoel van hoe ervaar je dat dan als, als bezoeker. Mm -hmm. um, en daar ben ik heel enthousiast over, omdat we dan permanent in Nederland een plek hebben wij de stijl kan zien. Wanneer is die, die plek? Hè? Het idee is dat dat uh, in september, oktober dit jaar wordt opgeleverd. Oh, dat is best snel. Ja, ja, we zijn oh, goed right oh, bezig. Oh, jullie zijn goed bezig. Iets anders wat gaat gebeuren. En dat komt uit Engeland volgens mij. De Zomerexpo. Die heet bij jullie, hoe heet die ook weer? Dat weet jij beter. Dat heet de Zomerexpo bij ons. Ja, maar dat ja. heet toch, heeft dat nog een naam? Iets van, uh... anoniem, anoniem gekozen. Ja, precies. Ja. Uh, wat is dat? Nou, de Zomershow zomer, de uh, is al, uh, ik denk ongeveer 150 jaar oud. In de Royal Academy in Londen. Daar kunnen kunstenaars anoniem een werk insturen en een jury. We hadden het net over Enzo die moest ook zijn werk insturen. Dan werd het gekozen of niet gekozen. Nou, dat systeem uh, is 150 jaar geleden al toegepast in Londen. Het loopt nog elk jaar in Engeland. En dat gaan, we, sorry, dat gaan we ook doen in het gemeentemuseum. We gaan ook in het gemeentemuseum uh, kunstenaars uitnodigen... om werk in te sturen... Ja niet hun naambordje komt erbij, tenminste wel op de tentoonstelling... maar niet uh, maar tijdens de jurering. En uh, een, een, een vakkundige jury gaat dan een groot aantal werken kiezen om tentoongesteld te worden in het gemeentemuseum. Dus iedereen kan insturen. iedereen in Nederland heeft mee... want het is al gesloten. Hè? Er was zo'n zo enorme uh, belangstelling ja. dat, dat jullie uh, de sluitingsdatum vervroegd hebben. Ja, want we, we zaten al heel snel aan de taks van wat we uh, in vier dagen kunnen selecteren. Er ja. komen vier jureringsdagen waarin uiteindelijk uh, een paar honderd werken overblijven... Die, uh, waarvan 250 getoond worden op de, uh, op de tentoonstelling. Maar dan zeg je, daar kunnen grote uh, gerenommeerde kunstenaars meedoen... en ja. amateurs, maar dat zijn natuurlijk alleen maar goedwillende amateurs. Die wat liefst, die, of die grote kunstenaars die hebben alleen maar wat te verliezen daarmee. Ja, dat, ik hoop dat ze wat dapperder zijn geweest. Want ja, raad... maar die hebben hun eigen tentoonstelling al... en die, nou, en die kunnen alleen maar nou, niet allemaal, worden. Niet allemaal, sommigen hebben hun tentoonstelling al uh, gekregen... toen ze uh, jong en aan aanstormend talent waren. En zijn nu mid-career en hebben vervolgens... Uh, al jarenlang geen tentoonstelling meer gehad in een museum. Of ook oudere kunstenaars zitten ook alweer meer dan tien jaar te wachten op een tentoonstelling in een museum. Ik zou ook. Ik hoop dat ze mee hebben gedaan. En als ze dat niet hebben gedaan, zou ik ze eigenlijk op willen roepen. Doe dat volgend jaar dan. Ja, maar maar ik komt weet, Het komt terug. Al? Nou ja, het is, het, is, het is nu eigenlijk al een succes, dus het komt zeker terug. Maar ik weet van een paar uh, kunstenaars van naam die wel uh, hebben gezegd dat ze in zouden sturen. Ja, ja. En dat is natuurlijk heel leuk. Het is ook natuurlijk leuk of, of de, jury, de jury die stijl herkent. En die ja, want je herkent. kan zeggen, die, die kunstenaar valt tegen... Uh, als ze er niet gekozen worden. Of, of die jury weet er gewoon niks van. Dat zou ook nog kunnen. Natuurlijk. Ja, nou, ik, ik geloof wel dat de jury uh, <laughs> en wat vanaf weet. We, we, zoeken er een, we zoeken een goede deskundige jury... ook uit verschillende musea, verschillende instellingen. Ja. Zodat daar uh, niet alleen mensen van, van het gemeentemuseum... bijvoorbeeld zitten te jureren. Maar verschillende, uh, uit verschillende instellingen worden ze bij elkaar gehaald. Zodat ik denk ook dat je wel een mooie... mooie ja, draging en verschillende invalshoeken kan uh, garanderen. En in juli en augustus is dat zomer ja. zomerexpo in het gemeentemuseum in Den Haag. Ja, bestaat. op 9 juli. L lijkt me hartstikke leuk. Goed idee, weliswaar gejat, maar dat is, het maakt niks uit. Het is toch een, uh, goed, gejat, dus, uh, een heel, uh, heel goed idee. <laughs> we komen aan heel veel dingen niet toe, want ik, ik moet al even wat gaan zeggen tegen de luisteraars. Want dit gesprek is al weer bijna afgelopen, Benno. En uh, dan zijn wij om één uur weer terug met Cazeluna. en dan uh, Tussendoor zit dat Radio Bergeijk um, en dan wil ik eigenlijk in het verlengde van wat jij nu vertelt over die zomerexpo... aan de luisteraars vragen of u... Of, of u wel eens een kunstwerk gemaakt heeft... waarvan u uh, zegt, dat zou ik nou graag willen tentoonstellen. Eh, dat kan dus een schilderij, zijn, maar ook een beeld zijn, een wandkleed... een bijzonder kledingstuk of een foto, maakt niet uit. En als u dat kunt, foto sorry, als u dat kunt fotograferen en naar ons kunt mailen... dan zijn we helemaal blij, dan kan ik er ook nog een beetje meekijken. Dus u kunt ons bellen op 0800 1121 als u zo'n kunstwerk heeft gemaakt ooit. Maakt niet uit wanneer dat u graag zou willen tentoonstellen. Of u kunt uh, mailen naar casaluna@ncv.nl en dan is een fotootje erbij natuurlijk... Extra leuk. Goed, um, als u... ja, wat, ja nou, Ik vertel maar even dat die tentoonstelling van James Ensor... Uh, Universum van een fantast morgen geopend wordt. Hè, morgenavond. Morgenavond. En, vanaf, avond, van, ja. Ja, en we, zaterdag, zaterdag uh, kan het publiek ernaartoe. Ja. Tot en met 13 juni. Ook weer in het gemeentemuseum in Den Haag. Als u dit gesprek nog een keertje wilt terugluisteren... want het was een beetje snel. Hè, we, we willen zoveel bespreken. En we zijn nog aan zoveel niet toegekomen. Maar misschien wilt u het nog eens rustig uh, naluisteren. Dan kan dat uh, via onze site ksaruna.ncf.nl. Het is ook de podcasten. Uh, en uh, uh, Benno, uh, je bent nu twee jaar directeur daar. Uh, hoe lang houd je dat nog vol? Het nou, is, uh... is de leukste baan van de wereld. Dus, uh... Je voorganger, hoe lang heeft hij het gedaan? Van, uh, van uh, Wim van Krimpen heeft daar uh, tien jaar een kleine tien jaar gezeten. Ja, dus Wat moet je dat... daar dan nog? Toch het uh, uh, Wim ging met Wim ging Naar de New York. Daar <laughs> <laughs> ja, ja, nou, nou, ben je dan nog veel te jong voor. Ja, nou, ik hou het nog wel even vol. Ja, ik snap het wel. En je zult wel trots zijn. Ik ben waanzinnig trots op dat ja. museum, ja. En op de mensen die er werken trouwens, ja. ik kan me helemaal voorstellen. Goed, nou, uh, heel erg bedankt voor je komst. Graag gedaan. Veel plezier de komende jaren. Veel plezier met die Ensword-tentoonstelling. En uh, ja, ik zeg u nog even dat uh, uh, Radio Bergeijkt er nu aankomt van de VPRO. En dan zijn wij om twee minuten overheen terug met Casaluna. Uh, als u wilt bellen over uw kunstwerk 0800-1121, 0800-1121. En als u wilt mailen kan dat naar casaluna.ncrv.nl. Tot over. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. Een CRV. In het kader van de door de regering gevorderde decenteit voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Bergijk Radio. Voorheen Radio Bergijk. Bergijk Radio, nieuwe stijl. Bergijk die juisteijl, uw gastheer, Toon Sporenberg. Ja, uh, dames en heren, uh, goeiedag. Hartelijk welkom bij Bergijk Radio. Uh, zoals uh, bekend tegenwoordig gepresenteerd door Toon Sporenberg... die u natuurlijk uh, wel, uh, wel kent. En uh, mijn nieuwe assistente, dat is Albertine van Oorschot. Die zit hier naast mij. En uh, helaas voor u thuis uh, moet ik eventjes zeggen dat ik de uitzending verder niet uh, afmaak. Er is namelijk iemand die uh, geestelijk nogal in de war is... die heeft verzocht om een gesprek met mij. En uh, ja, dat is toch die een Tom, soort... Ja? Wacht even. Laat mij maar even uitleggen. Maar ga je weg? Ja, ik moet nu dadelijk weg. Maar ja, jij hebt toch die knutselrubriek en alles... en je hebt toch goed voorbereid, of niet? Jawel, maar... Uh, jawel. No. Nee, maar kijk... Maar mens. helemaal alleen, dat vind ik wel een beetje, een beetje onverwacht in rauw op mijn dak. Ja, maar kan niet altijd je handje vasthouden. Maar waar ga je heen dan? Ik heb een afspraak met een voormalig uh, collega... die uh, geestelijk nogal de weg kwijt is. Dus daar moet ik even naartoe. Dus, dames en heren, u gaat luisteren naar uh, nou, Albertine we... van Oorschot. Ja. Die begint met de Knutselminuut. Ja. Ja, dit is weer Albertine's knutselminuut. Even kort, iets leuk om te knutselen of te repareren. Kijk, het is natuurlijk zo, de vrouwen in Bergijk die, die komen veel te weinig de straat op, die doen veel te weinig. En het is al eens leuk om uh, gewoon de straat op te gaan... en te denken, wat kan ik eens gaan maken voor de komende verjaardag? Vandaag dus uh, een eenvoudige verjaardagsversiering. Nodig een verjaardag, natuurlijk. Het liefst een familielid... Een behanglijn, kun je het beste van tevoren al even aanmaken. Het moet altijd 20 minuten staan. Een snoeischaar. Eh, takken met pluizig mimosa. Nou, gewoon als je buiten loopt, kijk eens rond. Haal wat groen eh, voorjaarsmateriaal binnen. Kleine ballonnetjes. En afsluiters voor vuilniszakken. Goed, dat heb ik hier allemaal staan. Waar ik mee begin. De afsluiters voor de vuilniszakken, die haal ik uit dat plastic. Daar zit namelijk... Eh, het is dus eigenlijk een kwestie van de nagels erop zetten. En dan dat ding in je mond. En dan tussen de tanden En dan gewoon... Zit. Zo. Ja, dan gaan we hier zo'n Ik heb hier een tak pluizig mimosa. Die doop ik in de behanglijn. Dat is eigenlijk om de behanglijn een kleurtje te geven. Zo, dat wordt nu een beetje... Zeg maar als een soort theezakje trek je dat ding op en neer. Ja, de behanglijn is nu wat geel. Dan zitten wij met het kleine ballonnetje. Die blaas ik even op. Oh, die is wel erg klein. Nee, ik moet toch iets minder hard blazen dan. Zo, en nou even een knoop in die ballon maken. Nou ja, dat doe ik zo. Het is, ja, het is toch wel leuk als ik dat wel... Uh, uh, uh. Nou, ik blaas er nog één op. Nou, dit moet dan maar. Uh, die doop ik eerst in de behanglijn. Dan rol ik hem door het, het voorjaarsmateriaal. De behanglijn is nog een beetje te dun. Dat is jammer. Dan kan er kan nog wel wat meer, uh, even, wat meer van dit in. Ja. Ja, dat is goed. Dan wordt hij dikker. Kijk, er kan dus altijd iets van wat er maar op de grond ligt of voorhanden is... of wat uh, stukjes papier. Maak die behanglijm goed dik. Uh, daar zit nu dus lijm omheen. Dan rol ik hem door de mimosa die ik achter heb gehouden. Zo. En door het groene voorjaarsmateriaal... wat ik heel klein heb gesnipperd met de snoeischaar. Nou, wat ik nu heb is dus een heel erg leuk balletje. Dat laat ik drogen. Daar maak ik nu... Uh, dat stukje ijzerdraad onder. Dat zijn zeg maar de beentjes. Wat, wat ik dus eigenlijk maak is een leuke verjaardagsversiering... in de vorm van een poppetje. Dan ga ik met mijn eigen schoen op tafel... op een papier met een pen... die altijd voor om de schoen... de afbeelding zetten. Dan knip ik met de snoeischaar het papiertje uit. Zo, en mijn andere voet ook. Zo. En die knip ik uit... En dan heb ik nog een afsluitertje voor de vuilniszak. Die zet ik ook onder het ballonnetje. Kijk, en wat ik nou heb is gewoon een heel geinig poppetje met grote voeten. Nou, dat is toch... Uh, is wel redelijk... Gelukt. Klaar. Bergijk Radio. Beer. Ja, sympathiek van je dat je toch bent gekomen hier naar het kerkhof. Ja. Dat is inderdaad uh, sympathiek, ja. Had niet gehoeven. En hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, ga, hoe gaat het nu met je toon? Bij mij uh, gaat het uitstekend, Peer. Uh, En hoe, hoe, hoe, hoe gaat het met Tetje. Tietje gaat uitstekend. Is, uh, heel gezellig met Tietje. En met, uh, hoe, hoe, hoe gaat het met uh, Al, Al, Al, Albertine? Uh, tja, wat zou ik zeggen? Peer, het is... Uh, is ontzettend leuk en uh, hartelijk radio maken met Albertine. Maar het gaat, gaat misschien nog, nog niet zo goed misschien nog niet zo goed als het ging met ons. Toch? Nou, uh, het gaat veel, uh, veel makkelijker, veel uh, spontaner, veel uh, Ja, dat is het Warmer, veel. Uh... Dat lijkt me zo. Nou, als dat de lijk is, dan uh, teken ik ervoor. Maar wat wou je weten? Nou, nee, ik wou je gewoon eens uh, sp spreken. Oh. Nu... Ik duurt niet zo heel erg lang, hè? Nee, dat weet ik, dat weet ik. En zou je misschien ook nog wel eens met de gedachte spelen... dat ik ook misschien... Ja. Wel, wel weer wel eens bij, bij Radio Bergijk. Uh... Het is nog, tot nu toe nog niet bij me opgekomen. Nee, het is allemaal toch te vers natuurlijk. Hè. Ik heb het ook wel bond gemaakt misschien. Dat kun je wel zeggen, ja. Ik had misschien niet op jullie moeten schieten. Om te beginnen. Maar hoe gaat het nou met jou? Oh, mag, niet, mag niet mopperen. Mag dat niet. Ik voel me een beetje zoals net toen, nou, bijna 9,5 jaar geleden, mijn vrouw bij me weg was. Oh. Ja, je ziet er ook weer zo uit als toen. De eerste paar uren is een enorme opluchting. Dan denk je dat je helemaal een nieuw mens geworden bent. Uh -huh. Dan denk je, hoor, geerlijk, gadverdamme, ik ben er vanaf van die felle vieze klootzak Sporenberg En die hoer van Albertine. En dan loop je juichend in een soort euforische stemming beeks binnen... En Draait op iedereen oh, Dat moest ik trouwens nog tegen je zeggen. Beek wil wel liever niet meer dat je daar komt. Nee, dat wist ik. Oh. Dus, nou nee, verder gaat het wel. Verder, verder gaat het wel. Ik, moet, ach, ik mag niet klagen. ik moet niet klagen. Ik mag het gewoon. Ik, ze gaan dit is dat je zoiets dagelijks een beetje slommerig niks te doen. Ik bedoel, over het algemeen. Ja. Dus we staan we hier weer op het kerkhof, hè, zoals vroeger. Ja. Toen het nog goed ging. Mm -hmm. Ik moet uh, eerlijk zeggen dat ik het niet zo mis dat het, uh, wat jij dan noemt, goed ging. Oh. Ja, er waren natuurlijk wel eens woorden. Ik had er ook wel zo'n. Een... Het is een beetje alsof. Uh, alsof er een, uh, in de kamer daarnaast een stofzuiger. Uh, aan het loeien is en dat je pas als hij uitgaat je realiseert hoe fijn het is dat het stil om je heen is. Daar heb ik de, heel erg gewaarword ik nu. Maar zeg dan eens eerlijk wie wie wie wie Jij was de stofzaak. Ja, Oh ja, wie was ik wie wie bang voor. Dus. Maar we hebben we hebben toch wie wie wie Kom op, wie toch wie wie wie kan wie zo kan niet zo uh, Wel. Uh. Wanneer dan? Waar toch... We waren toch... We, waren toch, we waren toch... Maatjes. Nou ja, je was mijn best, een van mijn beste kennissen. Je kan toch niet zomaar doen alsof dat nooit wat geweest is? Je was echt een van mijn beste kennissen. Mm, maar dat is, uh, ja, moet ik zeggen, dat is ook zo. Alleen het is nou uh, voorbij, hè? We gaan ons weegs. Ja, wat Dat is ook wel makkelijk voor jou om te zeggen. Toen Sporenberg. Luister Jij, uit, Jij nou gaat gewoon maar door. Jij gaat met Tedje door. Jij gaat met die hoer van Albertine door. En, en het is heel erg makkelijk, hoor. Een peer van de eerste die altijd de beste jaren van zijn leven gegeven heeft... en de beste uren van de dag gegeven heeft aan, aan Radio Bergeijk. Ik weet niet of ik er zin in heb, peer. Kom en, op. <t> nee, nee, Toon nee, nee, nee, nee, niet weg. Niet, door, ik ga nog niet weg. Laat mij hier niet achter. Nou. Geef dan eens een tip als voormalige be, als beste kennis. Wat, wat zou ik nou nog kunnen met mijn leven? Ja, dat is inderdaad uh, een lastig vraagje. Waar ik zo 1, 2, 3... Ik lig nu alweer meer dan 14 uur per etmaal in feutershouding op mijn doorgezakte bankstel. Te huilen. Mm -hmm. Ja. Kan ik echt niet tonen, kan ik echt niet... Nee, Peer het lijkt me gewoon geen goed idee, hè? Die alleen karweitjes in een ombe. En die die, die karweitjes doen voor jullie. Nou, dat is niet nodig. We, we, dat is niet nodig. Dus. Hm. Nou, dan, dan, dan is er misschien nog maar één ding voor mij om te doen. Dan, dan, dan is het ook allemaal zinloos geweest. En dan ga dan, dan, dan, dan ik misschien eens heel veel beter af als Peer van Eersel, die er niet meer is. Ja, misschien wel, ja. Nee, ja, maar eigenlijk hoor je dan te zeggen, Tom Sporenverg, kom op je het leven heeft toch mooie kanten, je bent nog zo jong en denk nou eens drie keer na. Dat moet je zeggen. Nou, kom op, je bent nog jong. Nee, je moet het wel menen. Ja. Nou, Peer, kom op, je bent nog jong, er ligt nog een leven voor je, hè? Misschien toch nog iets netjes mee doen, op een of andere manier. Ergens. Nou goed. Ik wil trouwens niet meer dat je de hele nacht belt als je niet kunt slapen. Daar heb ik nou ook geen zin meer in. Nou goed. Dan nou weet ik wel wat mij te doen staat. Oh. Ga maar als je zo nodig weg moet naar je, naar je radio naar je... Radio je, je scheidszender. Ik oh, ben, ben ook best blij dat ik weer weg ben. Radio Bergrijk. Ik heb het nooit leuk gevonden tegenover jou te zitten. Bleh. Nou, dan is het allemaal goed uitgepakt, hè? Ja. Dan nou, haal je ook met niks in je hoofd. Je, je, je, ik zie je stiekem open. Hoor. Ik hoop dat hij terugkomt, dat hij op zijn knieën gaat. Nou, ik ga niet op mijn knieën voor jou, Toon Sporenberg. Nee, dat hoeft ook helemaal niet. En zeker niet hier. Voordat een peer van eerst op zijn knieën gaat. Om zijn baantje terug te krijgen, nou, dan moet er moet wel wat meer gebeuren. Ik red me wel. Ja. Ik laat nog wel van mij horen. Nee, hoeft niet, hoor. Jawel, jij gaat nog van mij horen, Toon Sporenberg. Liever niet als kan. Met je hoer Albertine en je Radio Berghek, jij gaat nog van mij horen. Oh, wel... oh, wat zou jij spijt krijgen als ze me vinden? Dag! Oh, wat zou jij spijt krijgen, jongen? Want het gaat er niet prettig uitzien. Dat ga ik je wel beloven. Dag! Toon Sporenberg. Dag! Dag, je. I don't know what